1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen meteen met pokeraar Michiel Brummelhuis... die als eerste Nederlander meedoet aan de fameuze World Series of Poker in Las Vegas. Nu het NOS Journaal, Jan van den Putten. Goedemiddag. Familielid opgespoord van Vondeling Roermond. Kunstalvleesklier nu ook op zakformaat. En die gijzeling in Duitsland, dat was geen gijzeling. Eerst is er regen, er is motregen, in de loop van de middag wordt het droog. Er staat wel vrij veel wind en het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond en vannacht in het Zuidoosten opnieuw regen. Morgen geregeld zon, vrij veel wind, 16 tot 19 graden. En zondag weer buien met onweer en windstoten en dan wordt het een graad of 15. Er is een familielid gevonden van de Vondeling... die in juni werd gevonden in een park in Roermond. Dat jongetje werd s morgens vroeg gevonden, gewikkeld in een witte handdoek. Het kind was uh, nou, pas geboren, een paar dagen oud. En sindsdien woont het jongetje in een pleeggezin. Nou begint in Roermond rond deze tijd een persconferentie over die zaak. Uh, uh, met de antwoord op de vragen, hopelijk wie dan dat familielid is... en hoe de zaak in elkaar zit. Dus hopelijk later in deze uitzending meer details. Ja, dat is goed nieuws voor diabetespatiënten. Nederlandse onderzoekers zijn erin geslaagd om een kunstmatige alvleesklier te ontwikkelen op zakformaat. En aan de lijn is nu Dries Hettingra van het Diabetesfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor wie is dit goed nieuws? Dit is goed nieuws voor mensen met uh, diabetes type 1. Bij diabetes type 1 uh, produceert de alvleesklier geen insuline meer. En dit apparaatje zou de functie van de alvleesklier kunnen overnemen. Diabetes 1 komt minder voor dan diabetes 2, hè? Dat klopt. In Nederland zijn er naar schatting zo'n 100.000 mensen met diabetes type 1. En we weten dat de diabetes type 2 groep groter is. Maar juist die diabetes type 1 groep is een groep die vaak al van jongs af aan te maken heeft met diabetes. En daar is dit goed nieuws voor. Want wat is de dagelijkse routine als je diabetes 1 hebt? Nou, je moet zich voorstellen dat mensen met diabetes dag in dag uit bezig moeten zijn met wat ze eten... wanneer ze wat eten, wat hun bloedglucose is... En hoeveel insuline zij vervolgens moeten spuiten. Uh, het is een aandoening waarvan je nooit een dag uh, vakantie hebt. Je moet er altijd mee bezig zijn. En het mooie van deze kunststofvlees is dat het eigenlijk die zorgen wegneemt. Het apparaatje meet vanzelf hoeveel glucose er in je bloed zit. En aan de hand daarvan bepaalt het hoeveel insuline je moet, uh, er gespoten moet worden. En hoef je niet meer elke dag naar het ziekenhuis of elke dag op te letten. Of uh, het is een hele verbetering. Was zo'n draagbaar apparaat er niet tot nu toe? Nou, er wordt nog hard aan gewerkt. Het apparaat is ook nog niet beschikbaar. Maar de stap die nu is gezet, dat waar vorig jaar dit apparaat nog de grootte was van een, een rugzak, is het nu gelukt om het apparaatje te verkleinen en kan je het eigenlijk al aan je riem hangen. De tweede grote stap die is gezet, is dat het nu echt een zogenaamde closed-loop systeem is. Dat betekent dat het apparaatje zelf bepaalt hoeveel insuline er gespoten moet worden. Je hoeft minder handmatig te doen. En dan is natuurlijk de grote vraag voor patiënten, wanneer komt dat ding beschikbaar? Ja, dat is ook voor ons de vraag en daarom kijken we ook heel hard mee met dit project. We houden in de gaten hoe het met de technologische ontwikkelingen gaat en daar moeten echt al wat stappen gezet worden. Maar we zijn ook juist aan het kijken van als deze technologie uiteindelijk uitontwikkeld is en het apparaatje is er, hoe kunnen we het dan ook beschikbaar stellen voor mensen met diabetes? Hoe kunnen we ook zorgverleners erop voorbereiden? Want dit zal een heel andere manier van het behandelen van diabetes type 1 worden. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat. Meneer Hettinga van het Diabetesfonds, dank u wel. Graag gedaan. De Belastingdienst kan 273 miljoen euro aan te veel uitbetaalde toeslagen... de afgelopen jaren niet meer terugkrijgen. Dat meldt RTL Nieuws. Op basis van bij de Belastingdienst opgevraagde cijfers. Wie een toeslag aanvraagt, krijgt meteen een voorlopige uitkering. En als je dan te veel hebt ontvangen, dan moet je dat later terugbetalen... De Belastingdienst moet nog 1,27 miljard aan te veel betaalde toeslagen terugvorderen. En het grootste deel daarvan betreft mensen die recent een aanslag hebben gekregen. of waarmee al een betalingsregeling is getroffen. Maar die 273 miljoen moet volgens de Belastingdienst als oninbaar worden beschouwd. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Griekenland is opnieuw ophef en daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het eerst hebben over wat er allemaal in, uh, in Duitsland gebeurd is. Want er is net meer duidelijkheid gekomen over de man die vannacht twaalf mensen in een snackbar in Freiburg zou hebben vastgehouden. Dat leek wel een gijzeling, maar ja, het zat toch allemaal een beetje anders. Duitsland-correspondent Tim de Wit, wat was er nou uiteindelijk aan de hand? Nou, het bleek inderdaad niet om een gijzeling te gaan uiteindelijk. Het ging er juist om dat de 36-jarige dader, eigenaar van een snackbar in Freiburg... zichzelf iets wilde aandoen. Hij was bewapend en dreigde zichzelf op te blazen in zijn eigen snackbar. En de twaalf mensen die bij hem waren, waren geen gegijzelden... maar vooral familieleden en bekenden. Er waren zelfs ook een aantal kinderen bij... Uh, nou ja, de man had al een behoorlijk strafblad... Uh, was al veel met justitie in aanraking geweest... en moest gisteren weer voor de rechter verschijnen... naar aanleiding uh, van een zaak rondom drugshandel. En bij de rechtbank is hij nooit geweest. Sterker nog, hij is waarschijnlijk helemaal doorgedraaid gisteravond... en dus naar zijn snackbar gegaan... waar zijn familieleden hem uh, probeerden rustig te krijgen. Maar nou ja, heel eenvoudig was dat allemaal niet... want het heeft allemaal tot uh, vanmorgen een uurtje of negen geduurd... voordat het voorbij was. En de politie vond het zo link worden dat ze dachten... we bestormen die snackbar. Ja, de politie heeft allereerst de hele nacht met hem proberen te praten, telefonisch. Maar de man was nauwelijks uh, voor reden vatbaar. Uh, dreigde voortdurend, uh, hè, zoals ik net al zei, zichzelf op te blazen. Ook de mensen die bij hem waren iets aan te doen. En een paar uur geleden besloot de politie dus uh, ja, dat verder praten geen zin meer had. En toen werd een speciaal arrestatieteam ingezet om uh, aan dit hele verhaal een einde te maken. En dat, was, uh, dat deden ze met succes. De man werd overmeesterd. En voor zover nu bekend zijn ook alle twaalf mensen die bij hem waren in veiligheid gebracht. Er zijn dus geen slachtoffers gevallen. En waarom de man zo is doorgedraaid, dat is nog altijd een raadsel. De politie geeft daar vanmiddag nog een persconferentie over. En hopelijk horen we dan wat meer details over wat hier toch allemaal achter zit. Ja, de gijzeling was het dus niet, maar wat dan wel. Het blijft allemaal raadselachtig. Duitsland-correspondent Tim de Wit. De Noorse regering wil geen Syrische chemische wapens in Noorwegen opslaan en vernietigen. De Amerikanen hadden daarom gevraagd. Maar Noorwegen heeft niet de middelen in huis om die wapens te vernietigen binnen de vereiste termijn, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Noorwegen zou 50 ton zenuwgas en 500 ton chemicaliën onschadelijk maken. En het besluit om daarvan af te zien, dat was niet gemakkelijk. Correspondent Rolien Kreton. Het is toch wel een, een moeilijk uh, besluit. Uh, de Noorse minister van Buitenlandse Zaken heeft net een persconferentie gegeven... en daarbij zag hij hem ook flink uh, worstelen. Uh, Noorwegen is natuurlijk het land van de vredesonderhandelaars... het land van de Nobelprijs van de Vrede... die notabene dit jaar naar de organisatie voor het verbod op chemische wapens gaat... Dat is toch allemaal een beetje met de schaamrood op te op kaken... dat die, die aanvraag vandaag wordt, uh, wordt afgewezen. In ruil hebben de Nooren aangeboden... meer economische en humanitaire hulp aan Syrië te geven. Ja, dan een Griekenland, want daar is opnieuw ophef... over een baby van roma zigeuners Ze zouden hun kind eerder dit jaar hebben verkocht aan een Grieks echtpaar. Een nieuw schandaal dus, na al ophef over het blonde meisje Maria, dat niet door haar biologische ouders werd opgevoed. Correspondent Connie Keeser. Ze worden ervan beschuldigd afgelopen maart een kind, een baby nog te hebben gekocht van een Roma vrouw in het noorden van Athene. Ze zouden daar 4000 euro voor hebben betaald. En volgens Griekse media zou de politie een tip hebben gekregen dat het echtpaar, 53 en 48 jaar oud, een baby in huis hadden die niet van hen zou zijn. En hoor je dit soort verhalen vaker over kinderhandel in Griekenland? Nou, politie en justitie zijn uh, een nationaal onderzoek begonnen... naar illegale adopties en ook kinderhandel. Uh, van de week hoorden we al een woordvoerder van UNICEF hier in Griekenland... die schat dat talloze kinderen vanuit Oost-Europa... en met name vanuit Bulgarije naar Griekenland worden gebracht... om onder andere aan kinderloze echtparen te worden verkocht. Nou, die ouders proberen dan die kinderen bij de burgerlijke stand aan te geven... als hun eigen kinderen met valse papieren natuurlijk. Nou, gebleken is, naar aanleiding van het geval van Maria, dat dit tot nu toe heel makkelijk was in Griekenland. Er was niet genoeg controle wordt. Dus, op. dus uh, ook bij de burgerlijke stand in alle gemeenten in Griekenland uh, is daar nu een uh, omvangrijk onderzoek gaande. Nou, gisteren uh, werd dan bekend dat de vermoedelijke ouders van dat blonde meisje Maria, dat die ouders zijn gevonden. Wat is daarover bekend geworden? Uh, ja, dat is inderdaad het geval. Dat, dat, dat wordt hier ook gemeld. Nou, die vrouw uh, heeft uh, verklaard dat zij inderdaad de moeder is. Uh, dat, dat Maria in een, een ziekenhuis in Lamia in Griekenland is geboren. Maar ze zegt, ik heb haar niet verkocht. Ik heb haar aan het uh, Griekse roma echtpaar gegeven... omdat ik er zelf niet voor kon, uh, kon zorgen. Nou, en, uh, de Griekse media zeggen hier ook dat uh, zij inmiddels een DNA-test heeft ondergaan. Dan is er nieuws over die vondeling in Roermond. Er is een familielid gevonden van dat jongetje. Dat gevonden werd in een park. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt op een persconferentie. Er is vastgesteld geworden dat het DNA van het jongetje... matcht met een DNA dat is opgenomen in de Europese databank van Prüm. Op grond waarvan kan worden uitgegaan... dat de Roermondse vondeling hetzelfde, dezelfde biologische moeder heeft als een vondeling in Duitsland. Het jongetje heeft een zus in Duitsland. De kinderen hebben, zoals gezegd... in ieder geval dezelfde biologische moeder. En nader onderzoek zal moeten uitwijzen... of zij ook dezelfde vader hebben. En of het dus volle broer en zus zijn... of halfbroer en halfzus. De afstand tussen de plaatsen Romont en Hurt... Van de Vondelingen bedraagt een kleine 100 kilometer. Het jongetje werd in juni s morgens vroeg gevonden in Roermond. Hij was gewikkeld in een witte handdoek en het kind was pas een paar dagen oud. De moeder van beide kinderen is nog niet gevonden. Er is iets anders gevonden in Deventer bij de spoorbrug... tijdens graafwerkzaamheden. Een vliegtuigbom, een 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog. Eerst werd gedacht van een 250 ponder, maar nee, het is er een van 500 pond. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer is stilgelegd. Ook de scheepvaart en het vliegverkeer in de buurt van de spoorbrug is stilgelegd. En de explosieve Opruimingsdienst onderzoekt nu... hoe die bom onschadelijk kan worden gemaakt. En die bom werd gevonden bij graafwerkzaamheden... voor de nevengeul van de IJssel. Wielrenner Johnny Hogerland heeft een nieuwe ploeg. Hij fietst volgend seizoen voor het Italiaanse Androni Giocattoli. Hogerland moest op zoek naar een nieuwe ploeg... omdat dat Vacan Soleil DCM ophoudt te bestaan. In Heerenveen begint vanmiddag het schaatsseizoen... met de Nederlandse afstandskampioenschappen. Verslaggever Sebastian Timmerman... zijn die kampioenschappen van invloed op de selectieprocedure... voor de Olympische Spelen in februari volgend jaar in Sochi. Nee, dat zijn ze niet. Het antwoord op de vraag... wie uiteindelijk in Sochi gaat meedoen namens Nederland... Uh, komt eind december tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi Dan worden uiteindelijk de plaatsen ingeleverd. Maar schaatsers vinden het altijd wel lekker... om uh, aan het begin van het seizoen internationaal te mogen rijden... in de wereldbekerwedstrijden. En naast de Nederlandse titels gaat het dit weekend ook om de startbewijzen... voor die wereldbekerwedstrijden. Dus dat hangt ook nog boven de markt. Naast dus inderdaad uh, de Nederlandse titels per afstand. Bijvoorbeeld op de 500 meter, die rijden we vandaag bij de mannen. Drie favorieten daar op voorhand. Jan Smekens, Ronald Mulder en Michel Mulder. De 1500 meter bij de vrouwen met Irene Wüst. Zij is niet alleen regerend wereldkampioen, de Olympisch kampioen van Vancouver maar won de laatste drie edities ook deze afstand op het NK. Dus kortom, Wust is topfavoriete. En dan rijden we nog de vijf kilometer bij de heren. Zoals altijd is Sven Kramer daar de topfavoriet. Neemt het niet alleen op tegen de twee bamcoureurs Bob de Jong en Jorrit Bergsma... maar rijdt in de voorlaatste rit tegen zijn grote concurrent van vorig seizoen... toen nog ploeggenoot, nu niet meer, Jan Blokhuizen. Dus dat wordt de rit om naar uit te kijken. Sebastian Timmerman, vanaf half vier vanmiddag... doet hij verslag van die wedstrijden hier op deze zender Radio 1. Een man waarvan we lang niks gehoord hebben, Johan Bruineel... voormalig ploegbaas, wordt in december verhoord... door een arbitragepanel van het Amerikaanse antidopingbureau USADA. Johan Bruineel werd in het rapport over Lance Armstrong... omschreven als de spil in een dopingnetwerk... rond de zevenvoudig toerwinnaar... Eh, die er jarenlang als ploegleider bij stond. Hij zou ook andere renners tot gebruik van verboden middelen hebben aangezet. Het is 13 over 1. Naar de AWB nu, naar Dennis mooi. Er staat nu een, een tiental files. Ik pik even de plekken eruit uh, waar de langste staan. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Daar rijdt het op verschillende plekken al langzaam. Onder andere tussen Diemen en Muiden over drie kilometer. En tussen Blaricum en Brugge 5 uh, vijf kilometer. En een klein stukje verderop staat er weer drie kilometer file. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort staat uh, tussen Stroe en Bunschoten in totaal 7 kilometer. En op de A28 richting Utrecht tussen Strandhorst en Hoevelaken 6 kilometer file. Dankjewel hoofdpunt uit deze uitzending. De vondeling die werd gevonden in Roermond heeft een zusje in Duitsland. Blijkt uit DNA-onderzoek. Dat meisje is ook de vondeling gelegd. Kinderen hebben dezelfde moeder. Er is een kunstalvleesklier ontwikkeld op zakformaat. Patiënten met diabetes type 1 hoeven daardoor niet meer zelf insuline te spuiten. En de gijzeling in Freiburg was geen gijzeling. Familieleden van de gewapende snackbar-eigenaar probeerden te voorkomen dat die man zichzelf iets aandeed. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en Lunch. Elke dag dag dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een all-in-one printer van Brother voor maar 59 euro en een 22 inch Full HD LED TV van LG voor maar 177 euro. Kom naar de winkel of ga naar expert.nl. Expert begrijpt het. Ik ben Erwin Olaf en ik vind dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen zonder dwang van buiten of van boven. Ik geloof in het leven voor de dood.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met professioneel pokeraar Michiel Brummelhuis. Voor de laatste aflevering van In de Praktijk, over de Buy Nothing New maand... laat even Anne van der Veen haar cd-spelen repareren. Maar dat lijkt niet helemaal goed te gaan. Ik vrees met grote vrezen dat we schroefjes overhouden. Nee, maar die krijg ik er niet meer in. Dit ja. was precies waar ik bang voor was, hè? Nou, ik denk dat hij ontwricht is door het uh, los meenemen... Zometeen na half twee is er standpunt De stelling dan, het is noodzakelijk, noodzakelijk dat de inspectie volledige openheid geeft over de huisarts uit Tuitjenhorn. De IGZ, dat is die inspectie, wil meer openheid geven over het overlijden van een patiënt van deze huisarts uit Tuitjenhorn. Die huisarts werd op non-actief gesteld nadat hij in officiële bewoordingen een medische handeling had verricht die tot de dood van een terminale patiënt leidde de zaken ongetwijfeld wel meegekregen. Dus vandaar die stelling. U mag zeggen of u het eens bent of oneens met de stelling. SMS staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen. 0800 1101. www.stand.nl is de website. U kunt ook twitteren. Eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. De werklunch. Over anderhalve week begint de finale van het officieuze wereldkampioenschap poker. De fameuze World Series of Poker. Het zal zijn in Las Vegas. En uh, voor het eerst in de geschiedenis is daar een Nederlandse deelnemer actief in de finale. Michiel Brummelhuis uit Amsterdam schopte het bij de voorronde in juli... tot de laatste negen, de zogeheten final table. With 10 clubs and net race to 50.000... Michiel Brummelhuis on the button with 7.6 is thinking about something. That's a re-race to 125.000. Both blinds fold back to Anet. Well, Brummelhaus got feisty with 7-6 on the button. He thinks Annette raised light, so he three bets her. Pretty good play, unless she repops it. Ja, Michael Brummelhaus is hier. Ja, klinkt goed, hè? In ja, het prachtig. Amerikaans, ja. ja, mooi man. Maar al die termen, ik snap echt helemaal niks van. Uh, maar jij wel gelukkig? Ja, ik kan me voorstellen dat voor een leek al die termen, drie betten en uh, shove en reizen. Stond alleen maar but. Ja, op de butten denk ik dat ze zeiden. Oh, okay. Maar al die terminologie hadden ja, best wel taai voor de leek inderdaad. Ja. Ja. Ben jij al zenuwachtig voor die finale? Nou, het komt nu wel dichterbij. Ik heb vier maanden de tijd gehad om er naartoe te leven. En uh, volgende week donderdag ga ik weg. En die maandag erop en die dinsdag is die finale. Dus het uh, begint nu al een beetje te kriebelen. Ja. Ja. Je zegt vier maanden ernaartoe geleefd. Wat wil, kijk, uh, Ranomi kromo Jojo, die nu vandaag ook in het nieuws is. Die, dat weet je een beetje hoe die daar toen leeft naar zo'n kampioenschap. Hoe gaat dat bij jou? Uh, ja, ja, ja, ja, ja je, je kijkt. Ik weet wat mijn andere acht tegenstanders zijn. Dus die ga ik een beetje bekijken. Dat kan op tv, dat kan online. Er is van alles te vinden. oude beelden terugkijken. Ja, en uh, daarnaast heb ik met een aantal pokercollega's en vrienden... hebben wij uh, de tafel gesimuleerd. Dus uh, je, kan nakijken, of je kan hem uh, vooruit spelen. En je kan alvast zien in welke situaties ik kom. Dus dat is heel handig geweest. Dus uh, dat is dat eigenlijk een beetje vergelijkbaar met schaken. Die hebben ook secondant, dus die spelen dan, die, die verplaatst zich dan in feite in de tegenstander. Dat ja. doen die, die vrienden van jou ook. Ja. En dan, dan, als er dan zo'n situatie straks opdoemt, dan weet je precies welke strategie je moet volgen. Ja, nou voornamelijk het is dat je op een gegeven moment weet welke, hoeveel punten iemand heeft. Het is zal maar zeggen zo, dat mensen met meer punten zetten mensen met minder punten onder druk. Want de mensen met meer punten kunnen niet in één keer dood. En je wil zo lang mogelijk uh, in het spel blijven zitten. Want hoe langer je erin blijft, hoe meer geld je verdient. 10.000 dollar staat erop als, uh, als je wint. Nou, nee, als je wint, 8,3 miljoen. Uh, oh nee, maar niet kwalijk. Nee, de, de inleg is 10.000 dollar. Ja. Die moet jij zelf betalen om mee te doen. Ja, die heb ik zelf betaald om mee te doen. En dat hebben 6300 man hebben dat gedaan. En die hebben een mooie prijzenpot gecreëerd. Uh, wat ervoor zorgt dat de winnaar uh, meer dan 8 miljoen uh, krijgt. Ongelooflijk. Ja, wat een geld, hè? Niet normaal. En, en is dat een, een, een, in die zin een. een... Hoe noemen ze dat altijd? Een, een level playing field? In de zin van dat iedereen evenveel kans heeft aan het begin? Of is er gewoon echt een, een topper die, die je moet proberen te verslaan? Nou, je hebt. Het is, het is zo'n groot veld. Dus het is een heel gemeleerd. Dus te zitten. Alle toppers doen mee. Uh, maar hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Er zijn uh, middelmatige en slechte spelers. Maar. Ja je hebt, je hebt niet, ja, je hebt niet allemaal evenveel kansen, dichter een beetje aan hoe goed je bent. Maar daarnaast heb je ook wel heel veel geluk nodig. En mm. uh, de, hoe goed je ook bent, je hebt snoeiend veel geluk nodig om, uh, om daar ver te komen. Want ja, die anderen hebben jou ook bestudeerd natuurlijk. Ja, dus, uh, en ik weet wel een beetje wat mijn trekjes zijn en waar ik op moet letten. En dat ik, uh, wat is dat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld met timing, hoe snel je je punten inzet. Je kan heel lang wachten voordat je uh, gaat, gaat inzetten of, uh, of, uh, of heel snel. En hoe je iets inzet aan je armbewegingen Of aan je ogen kan je iets zien. Waardoor ik nu sowieso een zonnebril draag. Dat ze dat niet kunnen zien. Dus er zijn wel dingen op te pakken aan spelers. Ja, ik zet er wel eens voorbij. dat je die wedstrijden ziet. En iedereen, er zitten de meest vreemde uitdossingen zitten ze erbij. Hè? Ja, sommige mensen maken een beetje karikatuur van zichzelf. En uh, dat is, kan interessant zijn voor de media of voor hun sponsors. Dat ze daar een leuk verhaal bij hebben. Maar uh, ik probeer gewoon in mijn eigen kleren erbij te zitten. Maar goed, je zit wel met de zonnebril op. Ja, maar dat heeft dus wel echt daadwerkelijke functie ja, ook. Want anders kunnen ze in je ogen al, al dingen afleiden. Nou, dat kan. Ik weet niet of ze dat daadwerkelijk kunnen... maar dat geeft me ook een zeker gevoel. En dat is ook wel belangrijk, dat je ja. een soort placebo is misschien wel. Ja. Wat, wat, wat maakt jou zo'n goede pokeraar? Wat, wat moet je daarvoor hebben? Uh, rust, geduld, uh, analytisch vermogen, uh, uh, in, andere, in, in iemand anders hoofd kunnen... Kijken van goed doorhebben wat die ander denkt dat jij aan het doen bent, daarop in kunnen spelen, ja, een klein beetje wiskunde zit van alles moet je hebben om Bluff, een beetje bluffen, beetje bluffen moet je niet al te veel, dat valt ook wel mee. Dat wordt uh, vanaf buiten lijkt het altijd een beetje zoals er heel veel geblufft wordt, maar dat is ook niet zo. Nee. Nee. Wat voor wereldje is dat waarin jij begeeft? zijn het mensen die, als jij die mensen daar tegenkomt, die toppers die die kennen jou ook allemaal en omgekeerd. Ja, nou je moet het zo zien: een pokerspeler speelt uh, nou, ruim 95% van zijn tijd, zit hij gewoon net zoals elke werkend mens achter zijn computer om naar zijn geld te Verdienen. Dat kan 24 uur per dag. Dus je bent niet aan de tijd gebonden. En nou, bijvoorbeeld vanaf half november zit ik met een aantal pokervrienden, uh, slechts collega's, uh, hebben een kantoortje in Amsterdam. Waar we gewoon van, van 9 tot, tot 6 zitten te werken. Dan zijn jullie gewoon een pokerbedrijf die gewoon uh, overal ja. meespelen en daar op die manier geld verdienen. Ja, het zijn net zoals, we, uh, ik heb het wel vaker vergeleken met beurshandelaren. Het is gewoon, uh, je kan gewoon online prima je geld verdienen. En die tripjes naar het buitenland, dat is meer leuk. Omdat over het algemeen de mensen die in het casino spelen... wat zwakker zijn dan de mensen die online spelen. En, dan, en het is ook wel, wel, wel leuk om af en toe even bij je computer weg te zijn. Maar jij gaat s'morgens, je smeert je broodje... en dan doe je dat in een broodvorm en ga je naar je werk... en dan is het gewoon de hele dag pokeren. En dan aan het eind van de dag ga je fluitend of iets minder fluitend naar huis? Omdat het tegen zat of een beetje meezat? Nou, of ik nou win of verlies, dat speelt geen rol meer. In principe uh, weet ik dat ik elke maand win. En uh, ik, ik, kan, ik, kan <laughs> tegen, ik kan tegen verliezen en ik kan ook tegen winst. Dat, dat, dat, de bedoeling is dat dat niet meer je, je moed swings veroorzaakt of zo. Dat moet je echt helemaal los zien. Of wat je intussen al gewoon met een limousine van je werk opgehaald? Is het al zo Nee, het is allemaal niet zo'n Jet Set Leven als het lijkt. Uh, het, is, het, is, het, is, het is gewoon werk. Het is gewoon... Uh, ja, het, het, voor mij is het gewoon een trucje om geld te verdienen. En het is mijn hobby en ik, begon het, ik vond het vroeger heel leuk. En dat is gewoon uitgegroeid tot iets uh, ja, wat toch iets meer op werk gaat lijken. En ik zal het ook niet met vrienden in de kroeg nog gaan doen, want, uh... Zo leuk is het niet meer. Of voor die vrienden ook niet leuk, want jij wint gewoon alles waarschijnlijk. Nou, daar niet hoor. Dan neem ik al veel te veel risico <laughs> als er toch niks op het spel staat. Ja. Die, die finale die wordt door de Amerikaanse tv live uitgezonden. Miljoenen mensen gaan daarnaar kijken. Ja. Levert dat ook heel veel sponsors op voor jou? Ik heb een, een goede sponsor. Dat is een van de grootste poker sites ter wereld. en Dat is 888 poker. En uh, ja, die sponsoren mij uh, voor de finale tafel en ook voor, voor de toekomst. En uh, dat is heel leuk. En daarnaast heb ik met, uh, met het Holland Casino een samenwerkingsverband aangegaan. Want wat voor, ja, voor de luisteraars ook heel leuk is... Uh, half november, uh, vanaf 9 november is het, in het Holland Casino in Amsterdam... een van de grootste pokertoernooien van Europa. En uh, ik zou zeggen, ga daar kijken. Ik, word, ik ben er ambassadeur van. En daar is de hele week lang kan je allerlei pokerspelers zien, waaronder... Mijzelf, nou, veronder ik. Kun je maar, een beetje uitleggen hoe het dan werkt en zo? Nou, dat zijn toernooien. Je, je hebt verschillende. Je hebt cashgames en toernooien. En het leuke hier aan is, is je kan nu, uh, of je kan nu toernooien spelen en die inleggen zijn van niet zo hoog tot, tot vrij hoog. Uh, en daar kan iedereen die mee wil doen, kan, gewoon, kan zich inschrijven nou. en meedoen. En hoe is het met jouw bekendheid? Amerika kijkt daar massaal naar. Kan je daar gewoon over straat? Of uh, kennen mensen je dan? Of? Nou, je wordt wel in die pokersrooms wel herkend. Maar, uh, Heb je ook ja. fans en zo, Fanclub? Nou, ik heb in ieder geval wel een stuk meer Twitter en Facebook vrienden erbij gekregen de afgelopen tijd. Maar in Nederland valt het sowieso wel mee. En Nederlanders zijn toch allemaal een beetje, noem normaal. Ja, en in Amerika, ja, dan, dan zijn ze wel wat enthousiaster, ook mensen die het totaal niet kennen. Dus dat ja. is wel gek. Kan je dit eigenlijk tot in lengte van jaren blijven doen? Je zegt ik heb er mijn werk van gemaakt. Nou, zolang het zo blijft. En zolang het in Nederland mogelijk blijft om, uh, om gewoon dit te kunnen doen, ook online. Dan uh, kan ik het blijven doen. Ik zeg niet dat ik het wil, want voor mij is dat trucje om geld te verdienen. Dus op een gegeven moment, als ik straks eerst word en genoeg geld heb, dan wil ik graag andere dingen ook gaan doen. Ja. En dan dus heb je in één klap 8 miljoen binnen, man. Ja, maar er moet ook heel veel naar de belastingdienst. En ik heb ook investeerders die daar weer geld van krijgen. Dus dat, oh, ja, ja. het klinkt allemaal heel leuk. En het is een belachelijke hoop geld. Ja. Dat weet ik ook. Maar, maar als je... Maar, ik, ik weet niet of je dat wil vertellen. Maar je zegt van, ik ga dan een dag aan het werk met, met, je, met je vrienden op dat kantoor. Uh, mm -hmm. Hoeveel halen jullie dan binnen? Wat, nou, dat we per spelen. Maar laten we zeggen dat ik per maand er uh, en, en, en, en meer dan genoeg uh, aan overhoud. Ruim een maand salaris <laughs> in ieder geval. Ja, Oké, okay, ruime maandsalaris. Maar is dat een modaal maansellaris? Uh... Nou, wel, wel een stuk meer. Oh ja, hè? Zo, ja. Ja. ja. Dus ik zou dat die lengte van dagen blijven doen dan. Ja, maar op een gegeven moment wil je, op een gegeven moment gaat de lol eraf. En uh, ik heb bijvoorbeeld een internetbedrijf gehad, vond ik veel leuker om te doen. En uh... Ja, je moet toch ook uh, iets maken. Je maakt niks hè, met poker. Ik, ik weet ook dat, dat mensen die op de beurs werken. daar op een gegeven moment ook zat van worden. Na een aantal jaar. op een gegeven moment is het trucje. ben je wel klaar mee. Ja, ik lees ook wel dat uh, de dat mensen die al. laten we zeggen dat vanaf het begin af aan. deden en daarin mede. dat op een gegeven moment eruit stappen. ook omdat. Uh, dat, het, uh, ja, dat het eigenlijk steeds. het niveau uh, steeds hoger wordt. en het moeilijker wordt dus om te winnen. Ja, absoluut. Het is voor beginnende spelers. Uh, is het vrij lastig omhoog te komen. Vroeger was het niveau een stuk lager. En nu, als je kijkt naar drie jaar geleden, het verschil met nu is het niveau zoveel hoger. En ja, ik heb hele databaseprogramma's waar ik heel erg in getraind ben om die data, die data te gebruiken die ik nodig heb in die potjes. En dat is, dat is, ja, dat is een hoop werk. Dan moet je er een hoop training zitten in ja, En veel van die die gaan naar belastingvriendelijke orden. Dat heb je nog niet overwogen. Wel overwogen, maar mijn leven in Nederland is veel te mooi. En uh, ja, die belasting uh, moet iedereen betalen. Dus ik ook. Ja. Nou ja, inderdaad, als je genoeg hebt, dan is het ook niet erg om, om, om belasting te betalen. Precies. Nee. Ja. Um, Oké, okay, nog even het toernooi uh, in Nederland. Dat is, wat zei je, 9 november? Ja, 9 tot 16 november is dat in uh, Holland Casino op het Plein. Dus kom allemaal kijken. Of, of schrijf je in, zou ik zeggen. Ja, En dan 4 november, dan, afhankelijk of jij dat wint... dan ben je daar 9 november, of ben je er sowieso? Ik ben ja, 4, 5 november, op 5 november is bekend wie de wereldkampioen is. Ik speel van 4 november van 9 spelers tot 3 spelers. En 5 november is van de laatste 3 tot de winnaar. En ik vlieg 6 november waarschijnlijk alweer terug. Dan ben ik 7 november thuis. Ja. En, uh... Dus je bent er sowieso. En als je de winnaar bent... dan ben je misschien hartstikke dronken. In Nederland. Als ik de winnaar ben, dan zit er wel uh, ja, een geinig feestje aan te komen, denk ik. Ja. Ja, we houden je in de gaten en veel succes daar in Las Vegas. Dank je wel. Dank voor het gesprek. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, steeds meer mensen laten hun kapotte spullen gewoon repareren... Uh, in plaats van een nieuwe te kopen. Er is een tijd geweest dat we dat dan deden. Als was iets kapot, en kocht je iets nieuws. Uh, maar dat repareren, dat kan ook omdat er zoveel uh, repaircafés opduiken in het land. De bedenkers van die cafés die zijn tegen de weggooimaatschappij. Voor de laatste aflevering van In de Praktijk... wil verslaggever Anne van der Veen ook haar steentje bijdragen. Het is immers Buy Nothing New maand. In het repaircafé geven ze kapotte dingen een tweede leven. En daar heb ik... De ideale kandidaat voor een cd-speler met nogal een irritant defect. Ik ben bij het Repair Café in Haarlem-Noord. Ja, hij doet het. Ja. Wat heeft u bij zich? Een hoedje neenkruimaldief, hè? Ronveger. En wat was er mis mee? Uh, ik kon hem niet meer opladen. Een schroefje erin en dan kan ik hem weer opladen. Heeft u goed opgelet hoe het moet? Nou, nee, want ik vergeet altijd alles. Maar dan kom ik weer terug. Ja. <laughs> is het ook de idee om mensen repareren te leren... of kan ik hier inderdaad gewoon rustig een kantje gaan lezen? De bedoeling van het Repaircafé is dat je dus samen repareert. Wat is uw reparatiekracht? Uh, eigenlijk kan ik een heleboel. Ik ga gewoon een apparaat pakken, wat het ook is, en ik ga kijken... Eerst kijken wat er aan de hand is en dan kijken of het in mijn macht ligt om het te doen. En anders heb ik twee collega's die mij daar kunnen ondersteunen. Ik ben altijd een beetje bang voor mannen die zeggen ik kijk en ik probeer wel wat. Dan eindigen je boksen altijd in onderdelen en dan weten ze niet meer uh, hoe het weer in elkaar moet. Ik wil niks overhouden. Alles wat eruit komt moet er ook weer terug in. Want ik heb die cd-speler bij me. Oh jee, heb je zelf al geknutseld? Ik dacht dat is handig. Dan schroef ik dat alvast los. Kijk, ja. ik heb ook de schroefjes mee. Ja. Hij speelt nog wel, maar hij slaat over. En het probleem is dat met een schoonmaakcdotje of er eens flink in blazen, dat dat dus niet ah. helpt. En dat is meestal het eerste wat we doen. Stroom heb je hier achter? Ja. Uh, ik ben Caroline van het Leger des Haarlem. Dat is een mooie digitale. En uh, ik ja. ben initiatiefnemer van dit hypercafé. Um, nou, het Repair Café is een uh, bestaand concept van de stichting Repair Café. En ik vond het erg goed aansluiten bij, uh, de, uh, bij de identiteit van het leger uh, Alles en iedereen uh, krijgt een tweede of een derde of een vierde kans. En um, ja, zeker uh, hier in het steunpunt uh, wat midden in de buurt staat... zien we veel dat mensen ja, toch uh, zuinig moeten zijn. En uh, ja, het Riepercafé sluit daar gewoon hartstikke goed bij aan. Ja, nu hebben we een probleem. Die cd-speler blijkt het hier dan weer wel te doen. Ik kan zien dat hij dus afspeelt, elke seconde. En uh, meer kan ik niet. Dus het is een mislukte missie, dit? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik heb te weinig uh, uh, middelen om er wat mee te doen. Tja, nou, dan zetten we maar weer in elkaar. Nu is dat we met z'n allen bewuster worden... Natuurlijk heel goed. Maar zit er ook nog een nadeel aan? Ja, wat wij als er zelfs merken... is dat er veel minder donaties binnenkomen in de vorm van kleding en spullen. Omdat mensen steeds vindingrijker worden... Uh, met deze spullen zelf een tweede leven te geven. En uh, bijvoorbeeld dat proberen te verzilveren via het of andere tweedehandsmarkten. Uh, waardoor er minder bij ons terechtkomt wat we kunnen gebruiken... voor onze projecten en de mensen in nood die we helpen. Dus mensen snappen beter dat tweedehands spullen geld waard zijn. Ja. Maar wel grappig, hè? u zegt zelf ook... er zitten heel veel goede kanten aan die buy nothing nieuw maand. Mensen worden bewust. Maar ja, dit is dan misschien een klein minpuntje. Ja, zeker. Het is, het is wel jammer. En uh, goed, het is een uitdaging. Nou, lekker bezig hoor, heren. Ik vrees met grote vrezen dat we schroefjes overhouden.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 Het Repair Café in Haarlem-Noord was dat. Volgende week kijken we in de praktijk mee met de ouderen van Nederland... die steeds langer op zichzelf willen en soms ook moeten wonen. Dat is dus volgende week voor de reportageserie In de Praktijk. Zometeen Stand.nl. De stelling, het is noodzakelijk dat de inspectie volledige openheid geeft... over de huisarts uit Tuikjenhorn. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Nationaal. E. Wout de Jong. De gijzeling gisteravond in een snackbar in het Duitse Freiburg... was geen gijzeling. De 36-jarige eigenaar had zich... in de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 AWB ah, Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan nu acht files. Ik pik even de langste eruit. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en 1 Brugge 5 kilometer. En vanuit Apeldoorn naar Amersfoort staat tussen Stroe en Barneveld 3. En een stukje verderop bij Puntschoten ook weer 3 kilometer. De A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Strandhorst en Nijkerk 6 kilometer door een ongeluk. Andere kant op staat er bij Strand Nulde 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De inspectie voor de gezondheidszorg, de IGZ... wil meer openheid geven over het overlijden van een patiënt... van huisarts Tromp uit Tuitjenhorn. De huisarts werd geschorst nadat hij een medische handeling had verricht... die tot de dood van een terminale patiënt leidde. Kort nadat hij dat bevel kreeg, pleegde Tromp zelfmoord de huisartsen dus... Is het eigenlijk belangrijk om nu volledige openheid van zaken te geven... om onrust en verwarring te voorkomen? Of kunnen we niet zomaar over de privacy van de huisarts... en de nabestaanden in deze zaak heen stappen? We hebben vanochtend veel rondgebeld. Mensen proberen te bewegen om met ons over te praten. Die willen dat over het algemeen niet. Veel mensen geven als argument dan... het is een individueel geval en dus wil ik het daar graag bij laten. Iemand die dat niet zei is Kamerlid voor de SP en Oude Huisarts... Henk van Gerven. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Gerven, drie keuzes aan het begin. Kort antwoord: ja of nee. Hier komen ze, de keuzes. De privacy van de arts en de patiënt gaat voor openheid. Bijna altijd. Maar is dat een ja of nee? Ja. Lang leven de co-assistent? Ja. Deze openheid is schadelijk voor de beroepsgroep? Nee. Goed, we gaan zo meteen doorpraten. Dat doen we zeker aan de hand van de stelling. Het is noodzakelijk dat de inspectie volledige openheid geeft... over de huisarts uit en Horn. We roepen iedereen op om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101. www.stand.nl is de website. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. En meneer Vergever, die stelling even. Bent u daarmee eens of mee oneens? Ja, ik ben het eens met de stelling... Um... Ik denk, naarmate de situatie langer voortduurt, uh, neemt eigenlijk ook de verwarring toe. En uh, ik denk dat uh, vanuit het maatschappelijk belang het goed zou zijn als de inspectie uh, zo snel als mogelijk uh, volledige openheid van zaken geeft. Ja, mag dat eigenlijk zomaar? Want je hebt toch een medisch beroepsgeheim? Zeker mag dat niet zomaar, maar het, het beroepsgeheim of de privacy is niet absoluut. Er kunnen maatschappelijke redenen zijn om, om daar toch overheen te stappen. Dat kan zijn omdat er acuut gevaar is, maar in dit geval is het denk ik ook wel gewenst omdat er grote onduidelijkheid is wat er precies is gebeurd. En wat dat betekent voor het handelen van uh, andere artsen... als het gaat om het vraagstuk van uh, euthanasie en uh, ja. pallia palliatieve sedatie. Want er is veel onrust nu onder huisartsen. Die zeggen, uh, want ja, goed, de mensen die de zaak gevolgd hebben... die weten dat die, die, uh, die dokter, die kreeg dan ineens nachts, nachts uh, rechercheurs over de vloer. Die werd uh, verhoord urenlang. Uh, uh, nou ja, uh, huisartsen zijn bang dat hen dat ook kan overkomen. Ja, dat is... Uh, dat is begrijpelijk. Kijk, als je het hebt over het euthanasievraagstuk of palliatieve sedatie... dat wil zeggen mensen die nog één of twee weken te leven hebben... in een, in een diepe slaap brengen. Dat zijn grote, moeilijke beslissingen... die veel overleg vergen tussen de patiënt, familie en de, en de behandelend arts. Dus dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Nou, artsen hebben de laatste jaren een bepaalde praktijk ontwikkeld... En de vraag is nu, de praktijk die ze ontwikkeld hebben... is die wel uh, de juiste praktijk, uh, gezien uh, ja, het geval uh, tuitje horden. Ja. Er was gisteravond een huisarts in een Nieuwsuur... die zei uh, dat huisartsen zich vogelvrij verklaard voelen nu. Dat ze dus ook geen morfine bijvoorbeeld meer durven toe te dienen bijna. Ja, we moeten even wel... Uh, kijk, over de zaak zelf uh, kunnen we eigenlijk niet spreken totdat die volledig openbaar is. We moeten daarover niet speculeren. Iedereen heeft daar allerlei gedachten over. Want daarom pleit ik er ook voor dat die zaak volstrekt... in de openbaarheid wordt gebracht. Nadat ook de, zeg maar, de belanghebbenden, dus de, de familie aan de ene kant... en ook de familie van de huisarts aan de andere kant... die moeten daar ook wel toestemming voor geven. Want het gaat natuurlijk ook om een gevoelig privacyzaak... Maar als het gaat om uh, het toedienen van uh, morfine en dergelijke... Uh, de palliatieve sedatie, dus het in slaap brengen... dat gebeurt niet met morfine. Dat gebeurt met, met zware slaapmiddelen, mm -hmm. zeg maar. En morfine gebruik je eigenlijk alleen om de pijn te verlichten... of als er sprake is van benauwdheid. Dus dat is een, een bijkomend middel. Maar dat gebruik je niet om uh, iemand te sederen... en zeker ook niet om, uh, als er sprake zou zijn van een euthanasieverzoek. Uh, dus uh, daar moet wel goed onderscheid in gemaakt worden. Ja. Maar dat zou dus uit het rapport kunnen blijken waarom hij dat dan wel gedaan heeft nu? Dat, dat moet dus uit het rapport uh, duidelijk worden... wat er precies is gebeurd. He, een, een, gewoon een feit helaas. Uh, en ook uh, waaruit we dan kunnen afleiden... waarom de inspectie gehandeld heeft zoals ze uh, heeft gehandeld. Ja. Uh, iemand die noemt zich lijnrecht reageert op onze website... Uh, en die zegt in dit geval denk ik dat er uh, zoveel aan de hand is... dat het maatschappelijk belang voorrang verdient. Dat houdt in opening van zaken... zeker omdat euthanasie en palliatieve zorg een problematiek is... waarbinnen veel misverstanden bestaan. Dat bent u eigenlijk dus wel eens met deze schrijver? Ja, ja, zeker. Als we kijken naar de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar... je ziet, toen is de nieuwe euthanasiewet van kracht geworden... toen zijn er ook richtlijnen gekomen voor de palliatieve sedatie. En je ziet eigenlijk dat het aantal euthanasieverzoeken... Dat ligt zo rond de 4.000, dat, dat blijft vrij constant. Maar het aantal palliatieve sedatiezaken, dat is wel flink toegenomen. Dat is meer dan verdubbeld en dan moet je denken aan zo'n 16.000 gevallen op jaarbasis op dit moment. En dat betekent dat dus steeds meer artsen vertrouwd raken met die nieuwe richtlijn, want die zijn allemaal de laatste jaren ontwikkeld. En dat is denk ik wel een goede ontwikkeling, want iedereen uh, wenst uh, toch een menswaardig uh, uh, leven aan het einde van het leven en op een uh, goede dood. Ja. In dit geval is ook de, de, de, de, de familie van de overleden meneer, uh, is het eigenlijk helemaal niet eens, vindt dat de arts uh, goed heeft gehandeld ook. Hè? Um, ja. he, hebt u er zelf mee te maken gehad in uw tijd als huisarts? Nou, ik ben dus tien jaar geleden gestopt met de actieve praktijk. En toen was, waren er natuurlijk al wel euthanasieverzoeken. Maar de palliatieve sedatie stond eigenlijk nog echt in de kinderschoenen. En je moest eigenlijk ook maar je weg zoeken. En wat toen vooral gebeurde was dat je op basis van symptomen he, handelde... Maar er zat niet een, uh, ja, een hele consequente, duidelijke richtlijn aan vast. Nou, die is wel nu ontwikkeld. En ja, die heeft dus steeds meer ingang gevonden. Dat is uh, wat je ook wel uit de cijfers kan uh, concluderen. Ja, want het is natuurlijk zo, die huisartsen die komen bij ernstig zieke mensen... die uh, soms zelf gewoon ook echt niet meer willen. Uh, vaak is er dan ook geen tijd om de officiële euthanasieprocedure helemaal te volgen. Nou, dat is, eh, kijk, even los van het individuele geval, hè, Tuitje Horn... waar ik eh, er dus geen oordeel over heb op nee. dit moment. Maar in zijn algemeenheid eh, zie je natuurlijk een aantal zaken aankomen. Mensen zijn bijvoorbeeld, eh, hebben bijvoorbeeld een ernstige ziekte die eh, fataal verloopt. Eh, het, eh, de dood is aanstaande hè, binnen enkele weken of, of dagen. En dan is er in het algemeen eh, toch wel tijd om zaken goed te bespreken en om ook, als er een euthanasieverzoek ligt... om dat op uh, waarde te oordelen. Hè? Of het uh, gaat om uitzichtloos uh, ondraaglijk lijden... of het een wel overwogen verzoek is, of er geen alternatieven zijn. En uh, een tweede arts kan dan geraadpleegd worden. Dus uh, in zijn algemeenheid kan uh, die weg gewoon bewandeld worden. Uh, iets anders is natuurlijk dat er zich uitzonderlijke... Uh, Situaties kunnen voordoen dat er een acute verslechtering is of acute klachten optreden. En dat je dan iets doet om, laten we zeggen, de, de klachten te verminderen. En goed, en dat kan bepaalde consequenties hebben, maar eh, dat zijn toch eh, ook meestal wel eh, uitzonderingen. Als je de zaak goed op orde hebt, dan, eh, dan kun je dat vaak toch ook wel eh, bespreken met. Eh, de patiënten en ja. de familie, zodat je, eh, zodat je niet voor verrassingen komt te ja. staan. Astrid V. op onze site eh, eens, maar alleen als nabestaanden het ermee eh, eens zijn... zowel van de patiënt als van de huisarts. De nabestaanden van de patiënt kunnen geen bezwaar maken... alleen de nabestaanden van de huisarts, eh, zegt zij. Eh, dan nog even over de rol van die co-assistent. Want eh, deze huisarts Tromp was eh, begeleider hè, van, van, van mensen die eh, leren voor arts. Eh, iemand van de AMC was dat, een co-assistent. En die heeft die hele zaak eigenlijk aan, eh, aan het rollen gebracht... Doordat tegen haar ja. begeleider te vertellen. Is dat, is dat dan geen... Want bedoel, u, u hebt gelijk dat u zegt... Van, we moeten niet op de zaak uh, zelf ingaan. Maar dit is wel een feit wat natuurlijk uh, wel bekend is. Ja, het feit is bekend. En de co-assistent... Uh, uh, zag zich genoodzaakt... Om, uh, om bij haar begeleider... dus uh, van het AMC... van het Academisch Medisch Centrum... aan de bel te trekken. En dat is natuurlijk een goede zaak. Uh, dat hoort ook gewoon zo... Uh, te geschieden, hè? als een, uh, iemand in een opleiding uh, iets ziet of een probleem heeft ergens mee... dan moet dat met, uh, met de opleiders besproken kunnen worden. En zo nou, dat vat... heeft ze ook gedaan. Ja, heeft ook, ook de arts zelf gevraagd van waarom doe je dit precies? En, en, en kan dat wel in deze hoeveelheden, maar kreeg daar niet bevredigende antwoorden op. Zo is het naar buiten gebracht. Er is. Kijk, zij heeft uh, geoordeeld van ik moet dit bespreken met mijn opleider op uh, het Academisch Medisch Centrum En ja, dat is natuurlijk, uh, daar sta, daarin staat ze volstrekt in haar recht. Uh, bedoel, dat hoort ook in een opleidingssituatie. Je bent een opleiding bij een huisarts. En je komt iets tegen wat je niet snapt of waar je een vraag over hebt. Nou, dan moet je dat bij je opleider ja. zeg maar, op de universiteit kunnen neerleggen. Ja. Nou, dat heeft ze gedaan. Dus dat, in dat opzicht is, valt daar ja. geen enkel verwijt maar, of maar te maken. Vervolgens heeft de AMC dat onmiddellijk bij de inspectie gemeld en niet bij die arts. Dat is toch ook eigenlijk wel gek? Nou, dat, is, uh, dat, vind ik, dat kunnen we pas beoordelen als, de, als alle feiten boven tafel liggen. Want uh, je zou ook zeggen, ja, je moet hoor en wederhoor toepassen. Hè? Waarom is de, de huisarts niet uh, benaderd uh, die overleden is? Uh, dat klopt, die vraag heb ik natuurlijk ook. Maar ik, ik kan daar geen oordeel over vellen. Want dan vind ik, dan moeten alle feiten ja. op tafel liggen. En dan is eigenlijk pas een goede discussie over de zaak zelf. Ja, nog. ja bij het AMC zeggen ze van ja, dit was uh, op basis van de feiten die die co-assistenten dus aanleverden zo'n uh, enorme zaak, uh, ook qua aantallen en hoeveelheden, dat ze ook niet wilden dat uh, die arts eventueel dan bewijsmateriaal zou verduizen en dat soort dingen. Dus dat is de reden voor hun geweest om naar die inspectie ja. te stappen. Begrijpt u dat artsen nu zeggen van nou, uh, even maar geen co-assistent bij mij over de vloer, want voor je het weet uh, word ik ook even van mijn bed gelicht. Ja, ik begrijp uh, de verwarring. Uh, maar daarom is het ook zo belangrijk dat de inspectie zo snel als mogelijk, eh, maar ze moeten wel zorgvuldig handelen, eh, volledige openheid van zaken geeft. En ook duidelijk maakt wat er precies speelde zodat ook eh, collega-artsen die eh, heel begrijpelijk eh, verontrust zijn... in een aantal gevallen ook boos van wat is daar precies gebeurd? Waarom is die zo aangepakt? He, dat, zijn, dat lezen we allemaal. Eh, maar die vragen kunnen alleen maar beantwoord worden... als, eh, als de zaak eh, volstrekt in de openbaarheid wordt gebracht. Ja, en Dus zegt u dat het rapport moet dan toch maar... als iedereen het goed vindt die erbij betrokken is, naar buiten komen... zodat we precies kunnen zien wat er dan gebeurd is. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Van Gerver. Blijf meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag. Bij u terug, hij is Tweede Kamerlid voor de SP, oud-huisarts. Het is noodzakelijk dat de inspectie volledige openheid geeft over de huisarts uit Tuitjenhorn. Daar is nu door uh, bijna 800 mensen op gestemd op die stelling op de site. 84% is het eens, 16% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Uh, Jurgen en meneer Vergerven, ik uh, had in eerste instantie het oneens met de Ik heb het gesprek met de heer Vergerven beluisterd. Ik zeg nu deze zaak uh, van de huisarts, die uh, helaas zelfmoord heeft verpleegd, opening van zaken. Maar ik denk, het is natuurlijk een goede zaak dat huisartsen opereren naar de regels en wetten die, uh, zoals we die hier hebben geregeld. Nieuwe euthanasiewetten, uh, zeg ik dat goed. Maar ik, ik denk wel, en mijn ervaring is, omdat ik in mijn familie ook een aantal mensen aan kanker uh, helaas zijn overleden en waarvan er twee door een dosis morfine opvoering uh, zijn overleden omdat het een leidersweg werd. En ik vind uh, als nabestaanden in overleg met de huisartsen daar vrede bij hebben dan, dan moet dat kunnen. En ik denk gewoon dat er uh, heel veel huisartsen hier in dit land uh, wel degelijk de, de regels en de wetten omzeilen door deze, uh, op deze manier dus door een dosis morfine bijvoorbeeld ja. op te voeren. Okay. De weg dus te uh, verkochten. Nou, nou ja, er waren ook inderdaad reacties van artsen die zeiden: maar ja, ik zou denk hetzelfde hebben gedaan. Uh, en dat uh, bevestigt u eigenlijk. Dank u wel, Stamper. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag, zeg maar. Schreef Jan alborg nou een co assistent die is dus de arrest, vind ik. Want uiteindelijk, als je dus in opleiding bent, dan behoor je dus eerst met degene die je opleidt. ...te vragen van, hé, hey, waarom doe je dit of zus of zo? Ja, maar dat schijnt, wel, pas, dat schijnt ze wel uh, te hebben gedaan. Doen die dus de KGB deed en, en, en, en de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want dit, uh, deze meneer Tromp, uh, dokter Tromp... ...die heeft dus zonder meer juist gehandeld. Ja. En afgelopen zaterdag heeft dokter professor Smalhout ...die dit heel juist verwoord. In de Telegraaf? ja. Okay. En daar staat dus, in de, de dus tegenwoordig een dokter. En nu de ABC, dat is helemaal een gek showtje daar zo. Ik zou het dus niet als huisarts willen hebben, zei. En die zegt, gewoon, mm. met, jaren terug met het, met het hart ben je behandeld. Want tegenwoordig is het alleen maar... Ja, oh god, ja. ja. Regels, ja, regels, ja, ja. regels. Maar toch, in de gezondheidszorg wel belangrijk dat het natuurlijk ook regels zijn. En uh, voor de co-assistent uh, spreek ik nog even... tenminste, ik ga ook af op wat ik erover gelezen heb... dat hij wel degelijk ook aan de arts heeft gevraagd van... waarom doe je dit precies zo? Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo dan, zeg het maar. Ja, u spreekt met Van der rijt in Den Haag. Ik heb uh, vanmorgen dus een twee pagina's groot artikel gelezen... ...in de volkskrant. En de meest fascinerende zin vind ik... ...de familie van de patiënt is boos over de criminalisering van de dokter... ...die hen zo humaan heeft bijgestaan. Ja. En dan denk ik, zo'n arts die wordt dus echt gewoon veroordeeld als een crimineel. En eh, zijn broer zegt... ...nu zijn ze er met gestrekt been ingegaan... ...alsof het om een seriemoordenaar zou gaan... Mm. En ik hoop als ik ooit zo ver kom, dat de kop van het artikel blijft gelden. Man, dan gaat het slecht met je. We moeten wat doen. Ja. Maar vindt u dan dat dat rapport uh, openbaar moet worden, zodat we allemaal kunnen zien wat er dan precies nee. allemaal gebeurd is? Nee, nee, dat vind ik totaal niet belangrijk. Dat, dat hoeft niet wat u betreft. Dank u wel. Stampernel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Vrouw de Jonker, uh, ik wil eens reageren. Ik ben het op zich ermee eens dat je zegt... oké, okay, dan komt de duidelijkheid en rust voor de huisartsen en de patiënten. Aan de andere kant vind ik wel dat de uh, AMC zich nu een beetje op een voetstuk plaatst. Terwijl eigenlijk algemeen bekend is... we hebben het uit eigen ervaring helaas eind vorig jaar meegemaakt... Dat AMC uh, totaal niet naar mensen opkijkt die terminaal zijn, expres verwaarlozen, geen pijnstilling geven. Ook daar wordt verpleegpersoneel en co-assistenten van op de hoogte. Als je als familie wat zegt, krijg je als antwoord. Ze gaat toch dood. Uiteindelijk hebben we daarna een hospice gedaan. Ze ja. moesten een recept voor pijnstilling meekijken voor zo'n pomp. Hebben ze gewoon twee dagen niet gedaan. Dus ik denk, AMC doet nu wel een braaf jongetje. Ik heb meer respect voor een huisarts die met het hart ja. voor zijn patiënten dit. Geholpen heeft als voor een AMC die ja. mensen laat leiden. Goed, u bent niet zo te spreken over het AMC. Ik kan dat op dit moment niet zo goed controleren of het allemaal klopt, wat u zegt, maar ik ga er dan toch maar even vanuit dat dat, uh, dat dat zo is. We kunnen het AMC haast niet uh, hierop laten reageren. Stam.nl, goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Bretzhouwer uit Amsterdam. Dag mevrouw. Ik uh, denk, dat weet ik dus niet, of die dokter het al niet vaker gedaan heeft. Want als je om één zo'n patiënt al zelfmoord gaat plegen. Dan denk ik, misschien is het wel vaker gebeurd. En wat er ook nog bij komt, wat ik vorige week hoorde... dat er verkapte euthanasie gepleegd werd bij terminale patiënten... omdat de organen dan nog goed behandeld konden worden. Mm. Ja. En dan ja. denk ik, waar zijn we nou mee bezig? Ja, maar ja, goed, dat zijn ook allemaal van die dingen waarvan ik denk, ja, is, dat, is dat nou ook echt waar? Kijk, we weten hier in ieder geval dat de familie van de, de meneer die uh, uh, geholpen is door ja. deze arts, dat die in ieder geval heel blij is met de hele, hele procedure. Ja. En ja. dat ze het er helemaal mee eens waren. Ja, ja. maar goed, we weten ook niet wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. We moeten het mee eens maar, zijn. Maar, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Zijn uit Den Haag. Ik ben voor de stelling, want dit is ook een maatschappelijk gebeuren. En als er een volledige openheid is, dan kan de maatschappij pas echt mee gaan denken. Maar ik heb ook nog een vraag. Je hebt toch palliatieve hulp die niet uit hoeft te monden in sedatie? Ik dacht dat het twee verschillende dingen zijn. Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, misschien dat deze meneer dat kan beantwoorden, want die is zelf huisarts, begrijp ik. Goedemiddag. En goedemiddag van Per, praktiserend huisarts in Brunsum. Uh, op de vraag van de luisteraar van net, uh, palliatieve zorg is een heel breed traject. Het gaat in eerste instantie om de klacht te verminderen en de humaanheid te betrachten. En als je klachten hebt die je op geen andere wijze kunt behandelen, dan is de enige uitweg als euthanasie geen keuze is of niet meer mogelijk is om de patiënt in slaap te brengen en hem rustig te laten uithobbelen. Ja, ja. Nu even terug naar de stelling. Uh, u bent zelf huisarts. We hebben gemerkt dat ja. er uh, veel onrust is onder artsen. Die zeggen allemaal van ja, uh, er moet hier duidelijkheid over komen. Anders zijn we straks allemaal een uh, soort criminelen. Hoe staat u erin? Nou, ik vind zeker dat er, uh, dat er uh, duidelijkheid moet komen. Want we zitten nu allemaal met uh, verkeerde informatie... met uh, de subjectieve informatie de, de, de, de discussie te voeren... En uh, dat geeft alleen maar een hoop ruis op de lijn. En ik vind dat de inspectie gewoon openheid van zaken moet geven. Die is in andere gevallen altijd heel erg snel en open. En zodra dat er uh, hun eigen handelen een beetje ter discussie staat... Uh, ...trekken ze de keutel in. En dat vind ik een beetje vervelend. Uh, dat is het spel met verschillende spelregels uh, hanteren. Dat is, uh, dat is erg vervelend. Dus we moeten snel openheid van zaken hebben. Is die huisarts fout geweest, dan is die fout geweest. En is die goed gehandeld... Dan krijgt hij de loftrompet, maar we weten eigenlijk van helemaal niks. En dat, dat geeft uh, de onrust. En een ander punt is uh, dat hier het basale maatschappelijk principe van hoor en wederhoor niet is toegepast. En ik merkte gisteren bij een nascholing van uh, collega huisartsen... Uh, dat het een discussiepunt is, met name het hoor- en wederhoor in dit mm -hmm. verhaal. Omdat het AMC dus onmiddellijk de inspectie heeft ingeschakeld... En, en niet ook eerst even met die arts heeft gesproken... van wat heb je nou eigenlijk precies gedaan? Juist, juist. zegt ja, ja, ja. ze ja. zijn helemaal niet crimineel. En ook de politie, bij wijze van spreken, die weet gewoon als je een huisarts uh, nog wat informatie wil vragen of wat dan ook, dan kun je die gewoon op maandagochtend om vijf over elf een afspraak plannen op de praktijk en dan zet ze de praktijk even stil. Ja. En dan krijg je ja. die openheid van zaken met zijn beroepsgeheim niet geforceerd ja. worden. Ja. Uh, wij zijn geen criminelen, snap je? Wij, wij zijn altijd bereid tot horen en wederhoor, ja. maar dan moet het ook ja. bij ons toegepast worden. Dank. Dat is het, puntje, het punt wat, wat erg Ja, Dank dat u even de telefoon kwam. Uh, iemand is uit de doelgroep zelf, namelijk een huisarts. En hij zegt dus eens tegen de stelling. Henk van Gerven doet dat ook. Hij is Tweede Kamerlid voor de SP... heeft met ons meegepraat in stand.nl. Meneer Van Gerver, wat vond u van de reacties? Nou, ik wou in, in ieder geval ook reageren op... Eh, kijk, dat als een arts eh, zijn hart volgt... of haar hart volgt... Eh, dat dat eh, tegenstrijdig zou zijn... met het naleven van regels of protocollen. Het een kan heel goed samengaan met het ander. Sterker nog, het moet samengaan. Kijk, je moet eh, uitgaan van de behoeften van de patiënt. Wat heeft de patiënt nodig in een... In een terminale situatie, als hij heel erg uh, leidt. Maar daarbij zijn er wel bepaalde handvatten nodig, bepaalde regels. Op basis van uh, de ja. kennis en de praktijk die de afgelopen tien jaar is ontstaan. Ja, want dat dus, moet ook niet zo zijn dat iedereen maar zijn eigen gang gaat, natuurlijk. Precies, want je moet ook kunnen toetsen en kunnen controleren. En dat doe je toch aan de hand van bepaalde wetten... en regels en wetmatigheden. En kennis die is opgedaan... de afgelopen 10, 20 jaar... met bijvoorbeeld palliatieve sedatie... en euthanasie. En er zijn een aantal... dat staat allemaal heel netjes beschreven... welke middelen moet je daarvoor gebruiken... welke niet, enzovoorts. Dus, uh, en dat is niet zomaar bedacht. Dat is bedacht door de mensen die daarvoor uh, geleerd hebben. Enzovoorts. Maar dus daarvan, dat, daarvan zijn een van de ja. bellers dat, dat het misschien zo is... dat, dat wel veel meer artsen dat uh, omzeilen... En, en meer toch hun eigen gang gaan dan het misschien volgens de regels mag. Nee, maar daarom moet ook... Uh alle artsen zich ook toetsbaar en controleerbaar opstellen. En daarom hebben we ook bij... als er een euthanasie is gehonoreerd... wordt dat ook bekeken van hoe is dat gegaan... en is dat vervolgens de regels gegaan. Ja. Dus dat, dat is ook een hele goede ja. zaak. En daarvan zegt de huisarts op het laatst die net belde... Van, dan moeten we ook wel een eerlijke kans krijgen... om, ons te, om, om, om, de, om de zaak gewoon uit te leggen. Dus wel horen en ja. wederhoor. Ja, zeker horen en wederhoor. Maar nogmaals... Dat kunnen we pas goed beoordelen als de zaak helemaal in de openbaarheid is gebracht. En ja, de inspectie heeft uitgesproken dat ze dat wil maar dat ze dus toestemming vraagt van de nabestaanden. En ik verwacht ook dat het hele dossier heel snel openbaar zal worden... en dan kunnen we de discussie op ja. een goede manier voortzetten. Dank dat u meedeed in Stam.nl. Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP, oud-huisarts. U kunt blijven stemmen op de site www.stand.nl. Het is noodzakelijk dat de inspectie volledige openheid geeft... over de huisarts uit horn. Bijna 900 mensen gestemd, 84% eens, 16% is het ermee oneens. We sluiten Stam.nl af voor deze week. Zometeen is er vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettig weekend. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, ADO 20... Oh! Het Utrecht. De wordt genomen, wordt hier ingekomen. NACO Hedigels. Dat is eigenlijk nog de beste mogelijkheid voor NAC. En om kwart voor negen, Ajax RKC. En heeft de bal nu weer in bezit en raakt hem niet eens heel goed, zo lijkt het. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ford introduceert de supercomplete Monteo Platinum.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 20% bijtelling netto vanaf slechts 228 euro per maand. Kijk voor kosten- en verkoopvoorwaarden op fort.nl. Dag ondernemer. UPC Business weer. En? Precies. Voor 30 euro krijg je bij ons drie keer sneller zakelijk internet dan bij KPN. En nog voordeliger ook. UPC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPC Business.nl.